Spoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. In het vervoer wordt donderdag gestaakt. Daardoor rijden er in het hele land minder of geen streekbussen en regionale stoptreinen, zegt de FNV. Volgens de vakbond weigeren de werkgevers om afspraken te maken over het verminderen van de werkdruk. Chauffeurs moeten steeds vaker vier uur achter elkaar rijden zonder plaspauze, zegt de FNV. De chauffeurs willen ook een loonsverhoging van 3,5%. De werkgevers willen niet verder gaan dan 2%. Er werken ongeveer 12.000 mensen in het streekvervoer. Pakistan heeft boos gereageerd op tweets van de Amerikaanse president Trump... waarin hij Pakistan beschuldigt van leugens en bedrog. De Amerikaanse ambassadeur in Islamabad is daarover op het matje geroepen. Trump schreef dat de Verenigde Staten de afgelopen jaren zo dom zijn geweest... ...Pakistan voor 33 miljard dollar aan hulp te geven... ...en daarvoor zijn beloond met louter leugens en bedrog. Ook beschuldigde hij het land van het beschermen van terroristen. Bij nieuwe protesten in Iran zijn vannacht zeker negen doden gevallen. Volgens de Iraanse staatstelevisie komt het dodental van de demonstraties daarmee op zeker 20. Gisteren is bij een betoging in een stad in het midden van het land een agent doodgeschoten, zegt de Iraanse politie. De protesten in Iran begonnen afgelopen donderdag. Sinds zaterdag zijn 450 demonstranten gearresteerd, meldt een Iraans persbureau. De artistiek leider van het prestigieuze New York City Ballet, Pieter Martins, is opgestapt... na beschuldigingen van seksueel misbruik. Martins is 71, hij werkte al 36 jaar voor het balletgezelschap... Aanleiding voor zijn vertrek is een anonieme brief waarin hij beschuldigd wordt van seksuele intimidatie en fysiek en verbaal wangedrag. Martin zegt dat hij het slachtoffer is van jaren oude beschuldigingen. Het weer droog en af en toe zon, vanmiddag meer bewolking en vanavond regen en veel wind, het wordt 7 graden. Morgen is het onstuimig met regen en onweersbuien, af en toe zon en veel wind. Langs de kust is er kans op storm, op andere plaatsen zware windstoten, het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De Randstad staat er viel op de A15 naar Europoort. Bij de tunnel drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. Er is maar één reis open. kopen. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 I'm you Oh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 Zijn in de stilte van de nacht, en de reis is lang, maar ik haal het heus wel wees niet bang. Want ik heb het je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 De kerstman heeft ongeveer dezelfde gebruik als Sinterklaas. Zoals cadeautjes geven, een lange baard en een rood pak. Maar hij is inmiddels ontdaan van alle rigideuze uh, symboliek. En dan gaan wij weer verder met muziek. Want daarom zitten we natuurlijk aan de radio gekluisterd. Corry Konings met rinkelende bellen. Rinkelende bellen.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 Mensen, goede wensen, en branden, gevende handen. Het is dus door de eeuwen een altere vrein. Het zal weer vrolijk kerstfeest zijn, rinkelen bellen, kinderen vertellen, van de lieve kerstman met zijn slee, sterren die verlichten, vrolijke gezichten, de sneeuwman lacht en alles doet mee.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 Rijke gezichten, de sneeuwman lacht en alles doet mee. Rinkelende bellen, kinderen vertellen van de lieve kerstman met zijn snee. Sterren die verlichten, vrolijke gezichten.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 De stad Gouda stelt op deze manier zijn oude schoonheid in dienst van een mooie kersttraditie.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 Oh, <laughs>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 Dan zie ik steeds in mijn gedachten. Nog mijn allereerste kerstboom staan. Nooit zal ik die tijd.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 De en dan zie ik steeds in mijn gedachten, nog mijn de kerstboom staan. Nooit zal ik die tijd vergeven. Ter wereld heen zal gaan. Ik zal nooit een mooier kerstbeest weten dan bij jou.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 He? Dan gaan we. is dat? That... I'm yeah.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 Till the night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 Out of the